De Oekraïnse ambassadeur in Duitsland is woedend. Hij roept de burgemeester van Berlijn op de beslissing ongedaan te maken. Oekraïne probeert militairen die zich hebben verschanst in de Azovstal-fabriek via de diplomatieke weg te redden. In een boodschap zei president Zelensky dat daar invloedrijke staten en tussenpersonen bij betrokken zijn. Wie hij bedoelt is niet duidelijk. Hij vertelt ook niet om welke landen het gaat. Tot nu toe zijn uit de zwaar belegerde fabriek in de stad Mariupol alleen burgers geëvacueerd. De partij Sinn Féin stevend in Noord-Ierland af op een verkiezingszegen. De partij die voor de hereniging is met Ierland... heeft na de eerste telronde de meeste stemmen gekregen, meldt de BBC. En met 29% van de stemmen staat Sinn Féin ruim voor op de ene sterkste partij... de pro-Britse DUP, die ruim 21% van de stemmen kreeg. Het weer bewolkte vannacht hier en daar wat lichte regen. Vannacht vanmiddag breekt de zon door. Land inwaarts nog een enkele bui. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen flink wat zon en...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 La vlieg je te bene. benen, ziet u la par la mie z'n la mola sotta luna, kom met alleen een kaap die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 van nog niets moeten, maar op de toekomst voorbereid Als op blote voeten, van feest en fly bij het ontbijt. Als in een adem de kerk, de kroeg, het plein. Van haar boven op de brug, hoog en laag. Wij samen zijn, onze lieve vrouw. Zal vandaag om nieuwe over ons waken in warmte en in kalm. Spreid haar mantel over alle dagen. Zie het staat schip daar glijden. Hier midden door het hart De bogen uit lang verloren tijden Zit in elke steen van deze stad Het eerste was dat klinkt Het gang onder de poort Iedereen die zingt Met zachte ging het hoogste roep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 Onze lieve vrouw zal vandaag opnieuw voor ons waken in het en in kou. Spreid haar mantel over alle dagen, onze lieve vrouw zal vandaag opnieuw voor ons waken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 Because I know they deserve the best. Love me, love them, stress on my heart. Make me feel good when we are walking. Nobody leave me, can't nobody Because I sweetness less than that. Three less than the girl, I demand them in them, in niceness, when they kill them, I demand them in present niceness, Sweetness, when they kill them, I them in them, I demand them in niceness, when kill them, in put you body not last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 You made it there Be alright, baby Don't you know? Night. It's a different world. Go on, and find the girl. Come on, come on, it's dance on me. Despite the heat, it I'll be alright. And baby, don't you know it's a penny? The days can't be like the night in the summer, in the city. for the world.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 Let's go somewhere again. I